6 uur. Het kabinet wil het ontslag makkelijker maken. Dat is de grootste angst van velen. Ontslagen worden, net als de grootste droom van velen is, nooit meer hoeven werken. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen allemaal, het is dinsdag 10 april. En op deze dag in 1970 maakte Paul McCartney bekend dat hij uit de Beatles stapt. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De FBI kreeg een huiszoekingsbevel van Mueller... die ook onderzoek doet naar mogelijke Russische inmenging... bij de presidentsverkiezingen. Volgens Trump is er sprake van een heksenjacht... en hij noemt het handelen van Mueller een schandaal. Hij zegt dat hij bekijkt of de aanklager ontslagen moet worden. In de Verenigde Staten zijn 265 mensen ziek geworden... van een salade met kip erin. En één persoon is zelfs overleden. De kip in de salades was besmet met salmonella. De salades werden begin februari al uit de handel genomen. En ruim 9000 kilo kipsalade werd toen teruggeroepen. Hoe het vlees besmet kon raken is nog onduidelijk. Maar volgens de gezondheidsdiensten is de uitbraak nu voorbij. Toch is de producent er nog niet vanaf. Tientallen mensen die ziek zijn geworden stappen naar de rechter.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 In Casablanca is het proces begonnen tegen Nasser Zafzafi, de leider van de protestbeweging in de RIF in Noord-Marokko. Zafzafi is een van de 54 kopstukken die terechtstaan. In 2016 brak een golf van demonstraties uit in de RIF... van mensen die betere leefomstandigheden... en minder discriminatie door de regering eisen. Aanleiding was de dood van een visverkoper. Zafzafi zit al tien maanden vast, naar eigen zeggen geïsoleerd. Hij wordt onder meer verdacht van opruiing.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 Het weer, de dag begint in het noorden zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe. Later kunnen een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan. En het wordt tussen de 17 en 21 graden. Het NOS Radio 1 e journaal. En we beginnen in de Verenigde Staten, want daar viel de FBI dus vannacht het kantoor van Michael Cohen binnen. Cohen is de persoonlijke advocaat van president Trump. De advocaat betaalde mogelijk 130.000 dollar aan pornoactrice Stormy Daniels om haar seksuele relatie met Trump stil te houden. Volgens de New York Times was de FBI onder meer op zoek... naar documenten die duiden op die betalingen. En de president, Trump dus, is woedend over deze inval. Contact met onze correspondent, Arjen van der Horst. Arjen, wat is daar gebeurd? Wat heeft de FBI daar meegenomen?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 Je gaf het zelf al een beetje aan. Hè? Uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met de uh, affaire... de vermeende affaire tussen Trump en de pornoactrice...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 Radio 10 minuten over 6. Ik praat u nog even bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. We beginnen bij de tafel van Jeroen Pauw. Daar zat Vincent Gaal, de voorzitter van het erepeloton Waalsdorper Vorige week kwam naar buiten dat dikke mensen tijdens de dodenherdenking... geen deel meer mochten uitmaken van de erewacht. Dat werd later weer teruggedraaid. Voorzitter Gaal zei dat het nooit de bedoeling is geweest om dikke mensen te weren. In alle eerlijkheid, dat is niet zo. Wij zijn zo niet. Het is wel zo naar buiten gekomen en dat betreur ik me echt... Ja. Echt, daar heb ik wakker van gelegen. Want ja. je wil niet weten wat we over ons heen gekregen hebben. Nou, eigenlijk met, wil, ik, wil ik dat wel Ja, weten. ik ga je dat niet vertellen, want dat, dat is zo lelijk. Dat wil je niet weten. Het was gisteren weer een innoverende dag in de rechtszaal bij de zaak Holleder. Peter R. De Vries moest getuigen, maar liep de rechtbank boos uit. Bij RTL Late Night legde hij uit waarom hij dat deed. Getuigen steken hun nek uit. Enige faciliteiten kunnen toch in mijn optiek geen kwaad. En nou ja, Ik ben in mijn leven al honderdduizend keer... door ja. uh, detectiepoortjes en zo gegaan. Ik voldoe daar ook altijd aan. Vandaag ook. Toen ging er nog een piepje. En in plaats van dat ze dan even met een handscan kijken... Nee, uh, ook nog schoenen uit. En nou ja, Ik vond toen dat ik onheus te woord werd gestaan. En toen dacht ik van, nou ja, jongens, dan uh, bekijk het dan maar. En dan ga ik gewoon weg. De legendarische muziekproducer Quincy Jones... onder meer bekend van Michael Jackson's album Thriller... die wordt dit jaar 85. In juli wordt hij geëerd met een groot concert in Londen... en een van de speciale gasten daar is Caro Emerald. Ze vertelde bij Pau hoe dat zo is gekomen. Het is echt ja, heel, heel simpel, gewoon een mailtje. kreeg ik doorgestuurd van mijn uh, live manager. Uh, maar hier stond wel uh, heel, heel duidelijk in... van Caro needs to do this. Er ook niet en er stond echt helemaal niks bij. Ja, maar, ja, dat betekent, maar, we nemen geen nee voor nee. een... Nee. Uh, ja. You need to do this. Yeah, ja, dat doet hij nooit. Buren en Nicky Terpsa. Die doet het goed in het voorseizoen. Zondag werd hij derde in Parijs-Roubaix. En vorige week won hij de Ronde van Vlaanderen. Dat, dat, dat terwijl die vorig jaar een slecht seizoen kende. Humberto Tan vroeg hem waarom, uh, waarom het nu zoveel beter gaat. Vorig jaar had ik gewoon heel veel pech. Uh, ik, ik denk dat ik uh, bijna zo goed was. Alleen uh, toen lag ik elke keer op de grond. En. Uh, deze koers, uh, onwijs voor massa gehad. Ik, ik ben echt tussen uh, valpartij doorgeglipt. En uh, ja, dat kan net het verschil maken. En hij is inmiddels de hele wereld rondgegaan. De oproep van Arjen Lubach om uw Facebook-account te verwijderen. Al meer dan 70.000 mensen zijn geïnteresseerd of hebben zich aangemeld. Maar NOS tegen de redacteur Joost Schellevis vroeg zich in met het oog op morgen af of mensen wel de daad bij het woord zullen voegen.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 In 2008, Emmy McDonald met This Is The Life. Het is hoog tijd om eens te kijken naar de ochtendkranten. Wat brengen de voorpagina's? Wat staat er op die nieuwsites? Gemeentes kunnen in de toekomst mogelijk al het vuurwerk... binnen hun grenzen verbieden, schrijft het AD. Nu kunnen gemeenten alleen een verbod op vuurwerk uitvaardigen... in bepaalde zones, maar niet voor de hele plaats. En dit idee lijkt een alternatief te zijn voor een landelijk knalvuurwerkverbod. En volgens het AD studeert minister Grapperhaus nu op de mogelijkheden. Vooral de VVD ziet een landelijk rotjesverbod niet zitten... en wil zich liever richten op de aanpak van illegaal vuurwerk. Maar volgens ingewijden is een lokale ban op vuurwerk voor de vier coalitiepartijen wel acceptabel. En verder is ook het plan dat handelaren straks verplicht vuurwerkbrillen... en stabiele afschietbuizen voor vuurpijlen moeten verkopen. Nederlandse supermarkten betalen hun leveranciers... twee tot vier keer zo traag als zeven jaar geleden. Dat meldt het FD. En daardoor moeten leveranciers 20 tot 30 dagen langer wachten op hun geld. Supermarkten spelen daarmee honderden miljoenen euro's vrij. En volgens de leveranciers is dat een manier om overnames... en de introductie van nieuwe formules te kunnen betalen. Jumbo en Coop ontkennen dat ze om die reden hun betalingstermijn oprekken. Maar uit berekeningen van het FD blijkt in ieder geval wel... dat Jumbo-leveranciers gemiddeld... 75 dagen moeten wachten op hun geld. En dat was in 2011 gemiddeld 32 dagen. Verpleeghuizen die veel geld steken in managementlagen en dure gebouwen... en juist weinig in de zorg, moeten op termijn minder betaald krijgen... meldt de Telegraaf. Minister De Jonge van Volksgezondheid wil dat het extra geld... dat beschikbaar is voor verpleeghuizen gaat naar meer handen aan het bed. En hij heeft de Nederlandse Zorgautoriteit opgedragen... te bekijken welke verpleeghuizen het verstandigst omgaan met hun geld. En hun prestaties zijn dan voortaan de norm... voor het vaststellen van de tarieven voor verpleeghuizen. Nu worden de tarieven nog vastgesteld... Op op basis van het gemiddelde van alle verpleeghuizen. Instellingen die niet aan de nieuwe norm voldoen, krijgen straks dus minder geld van de overheid. En het aantal klachten over leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt in Gelderland en Overijssel is afgelopen jaar ten opzichte van 2015 verdriedubbeld. In de Gelderlander spreekt een klachtenconsulent van antidiscriminatiebureau artikel 1 van een alarmerende toename. Toch durft het bureau nog geen conclusies te trekken. Het kan namelijk ook zo zijn dat mensen door bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes leeftijdsdiscriminatie sneller melden. Om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan zoekt het bureau onder meer actief naar vacature. Sites die de regels overtreden. Helene de Reest is er vanochtend ook weer bij bij de AWB om ons bij te praten over de situatie op de weg. Helene, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er beginnen wat dagelijkse files te ontstaan. Over het algemeen leveren er nog niet zo heel erg veel vertraging op. De meeste vertraging is er op de A27 vanuit Breda naar Utrecht tussen Hank en Lexmond bij elkaar, zo'n 15 kilometer rijdend verkeer. Maar de vertraging valt mee die is nog geen kwartier. Het is 19 minuten over zes. Een langslepende ruzie tussen China en Japan laait weer op. Het conflict draait om een groep onbewoonde eilanden. Die liggen in de Oost-Chinese zee, die beide landen claimen. Ze heten de Senkaku-eilanden, volgens Japan. Maar China noemt ze de jiaoyu eilanden Een paar jaar geleden liep het al hoog op. China stelde toen een no-fly-zone in boven het gebied. China today scrambled warplanes over disputed islands that are claimed by both China and Japan. Two Chinese fighter jets flew their first patrols today over these desolate islands in the East China Sea. Also warned it would take military action if countries flew inside its new air defense zone without first notifying the Chinese government. De Chinezen begonnen met dagelijkse luchtpatrouilles boven de eilanden... en toen begon ook het moddergooien. Een Japanse diplomaat vergeleek zijn Chinese ambtgenoot... met een eng personage uit de Harry Potter-reeks. en De BBC confronteerde hem daarmee. Do you think it helps things to use childish abuse... comparing people to Voldemort, for example? Well, I, I don't want to uh, you know, uh, resort to he who must not be named uh, today... Uh...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 Correspondent Kjell Duits was dat, vanuit Tokio, Japan. Dan gaan we naar onze verslaggever van dienst vanochtend. En ik kijk even op de lijst. Als ik me niet vergis is dat Martijn van der Zanden. Martijn, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Wat ga je doen? Ik ga naar buiten vandaag voor de afwisseling eens, Want het is vandaag buitenlesdag. En dat betekent dat leerlingen van basisscholen buiten les krijgen. Het woord zegt het al. Het is de derde keer dat zo'n dag in Nederland wordt georganiseerd... De eerste keer deden 120 basisscholen hieraan mee. Vorig jaar waren dat er ongeveer 1500. En vandaag zijn het meer dan 2200 basisscholen die hieraan meedoen. Nou, en wat voor lessen krijgen de leerlingen dan? Ze krijgen uiteraard onder andere natuuronderwijs. Want dat is lekker makkelijk als je buiten bent. Maar er wordt bijvoorbeeld ook rekenen of taal gegeven. Nou, het onderzoek is gebleken dat als je dat buiten doet... dat je het dan uh, beter kunt onthouden. Daarnaast is het uh, goed voor de samenwerking. Het is ook goed voor de motivatie van de leerlingen. En uiteraard is het ook uh, gezond voor de leerlingen. Want je zit dan niet in zo'n vaak toch muf klaslokaal. Maar je bent lekker buiten. Frisse lucht, je hebt uh, daglicht. Nou, allemaal hartstikke goed voor je. En ik ben er onderweg naar een uh, leerkracht... van uh, Basisschool Kindcentrum Talent uit Meppel. Uh, daar geeft uh, meester Timon les. En die is... Uh, uh, Docentijd uiteraard, maar die is ook in Zweden geweest een half jaar voor zijn studie. En daar is hij tegen dit fenomeen aangelopen. En hij is eigenlijk een soort van ambassadeur hiervoor geworden. Uh, hij geeft minimaal één keer in de week buitenles en hij vindt het heerlijk. En uh, hij gaat erover vertellen over waarom het zoft. Dus ik ga lekker... Buiten vandaag. We horen meer van jou als je daar bent gearriveerd bij deze meester. Uh, dan Garrett Michael Coombs, bijnaam Gas, was de zangergitarist... van de Britse band Supergrass, die hadden een paar grote hits. Die band die viel in 2010, hielden ze op te bestaan. En Gas ging eens eentje verder, was ook nog model... voor het modemerk Calvin Klein. En begin mei verschijnt er een nieuw album van hem... dat heet World's Strongest Man. En daarvan hoort u nu Walk the Walk... Asgooms, Walk the Walk. Dat is het liedje, komende donderdag treedt hij op in Rotown, Rotterdam. Het is nu, om precies te zijn, 1 minuut over half 7. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws. President Trump denkt erover om speciaal aanklager Robert Mueller te ontslaan. Dat zei hij nadat de FBI, met een huiszoekingsbevel van Mueller op zak... het kantoor van zijn advocaat Michael Cohen was binnengevallen. De dienst zou op zoek zijn geweest naar bewijs van een betaling... aan pornoactrice Stormy Daniels. Cohen betaalde haar 130.000 dollar om haar mond te houden... over seks met de Amerikaanse president. De politie heeft nog vier mannen opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van twee mannen in Dordrecht. De slachtoffers hadden een afspraak gemaakt via de homo-dating-app Grindr. En toen ze op hun afspraak kwamen, werden ze belaagd door een groep mannen. Eerder werden al twee andere jongens opgepakt. De oppositie vindt dat de Tweede Kamer nauwelijks iets te zeggen heeft over bezuinigingen in de zorg. Het kabinet wil dat de zorgkosten minder groeien en daarom sluiten de ministers Bruins en de Jonge akkoorden. Met onder andere verzekeraars, huisartsen en de wijkverpleging. Maar de oppositiepartijen klagen dat zij daarop alleen ja of nee kunnen zeggen en niets kunnen veranderen. En de schrijver van sommige grote hits van Fleetwood Mac... gitarist Lindsey Buckingham, is uit de band gezet. Buckingham schreef en zong onder meer Go Your Own Way. Er zou ruzie zijn over de komende tournee. Buckingham wordt vervangen door Neil Finn van Crowded House... en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van Tom Petty. Het weer dan nog. De dag begint in het noorden zonnig. Vanuit het zuiden neemt de kans op regen toe... en het wordt 17 tot 21 graden. Verkeersinformatie, Helene De Geest... Er zijn eigenlijk nog geen bijzonderheden op de weg. Er staat in totaal 80 kilometer file. De meeste vertraging zoals gewoonlijk onder andere op de A2 Dembos utrecht tussen knoopend Hindham en Zalbommel alweer 8 kilometer. Ook de file op de A4 staat er alweer van Rotterdam naar Amsterdam... tussen Den Horen en Dorp 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is daar overigens nog geen kwartier. En op de A27 van Breda naar Utrecht... tussen Geert Ruidenberg en Lexmond bij elkaar 12 kilometer.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 Vijf minuten over half zeven zit u. Luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Werkloze 60-plussers die maar moeilijk aan een baan komen, dat is toch nog steeds de harde realiteit. Oudere Anbo die komt daarom vandaag met een vacaturesite. Speciaal gericht op oudere werkzoekenden, werkgevers en ZZP'ers. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. Werkgevers die juist zeer goede ervaringen hebben met ouderen. Zoals Jeroen van Ginkel, algemeen directeur van een telemarketingbedrijf in Leusden. En verslaggever Jeroen Schutijzer sprak met hem.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 dat je bij een nieuwe werkgever ook gewoon als het ware weer opnieuw begint. Dat zei Jeroen van Ginkel dus, van uh, een telemarketingbedrijf in Leusden. Ik praat erover door met Liane Den Haan, is van Ouderebond Anbo. Mevrouw Den Haan, goedemorgen. Goedemorgen. En u komt dus met een speciale vacaturesite. Nou, het is wel duidelijk waarom die er moet komen. Jazeker, het is toch nog steeds heel erg hard nodig. We zien na de crisis dat jongeren toch wat sneller aan de baan komen... dan de oudere werkzoekenden. Uh, en juist ook die oudere werkzoekenden kunnen heel veel betekenen voor werkgevers. Dus wij wilden ze graag een handje helpen. Dat doe je niet zeg maar, door uh, ja, naar profielen te kijken en die match te maken. Omdat inderdaad wat de werkgever net ook al aan de, op de radio zei... is je moet toch wat meer out of the box denken... en naar persoonlijke ja, naar maatwerk gaan. Ja, hij zei ook nog van je moet niet blijven hangen in wie je ooit was... Nee, maar dat geldt een beetje voor ons allemaal natuurlijk. Um, maar je ziet bijvoorbeeld als mensen ooit technisch tekenaar zijn geweest... dat ze vaak op zoek gaan weer naar technisch tekenaar. Of bijvoorbeeld, we hadden laatst een postbezorger... die uh, nou ja, met de reorganisatie werkloos was geraakt. Ja, dan zoek je weer naar zo'nzelfde soort baan. Maar die is bijvoorbeeld nu aan het werk als verzorgende uh, in, de, in de ouderenzorg. Ja, Hoe mooi is dat? Dat had hij zelf ook nooit gedacht. Maar met een klein beetje hulp kom je vaak soms ook op een andere denkrichting. Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk voor werkgevers? Ja, heel veel zaken. Kijk, wij zeggen ook altijd, je moet niet alleen maar ouderen of alleen maar jongeren op je werkvloer hebben. De mix is heel mooi, hè. jong en oud is goud. Uh, maar ouderen brengen toch vaak een stukje levenservaring, werkervaring, maar ook rust. Uh, minder verloop, omdat ze niet meer zo geneigd zijn om carrière te maken... en van de ene baan naar de andere baan te gaan. Dus dat is voor een werkgever heel erg fijn. En, en dat ouderen vaker ziek zijn en zo, dat fabeltje kan ook wel uit de wereld, hè? Ja, dat fabeltje kan zeker uit de wereld. Maar ja, feiten en beelden, dat is altijd een groot verschil. Uh, maar ouderen zijn niet vaker ziek dan jongeren. Wat je wel vaak ziet, is dat als jongeren ziek zijn, dan is het wat kortcyclischer. En als ouderen ziek zijn, dan is er echt iets aan de hand. En dan zijn ze vaak wat langer ziek. Dat is eigenlijk wat wetenschap... Uh, uh, nu laat zien. Nou noemde u net al de zorg als een van de sectoren... waar u dus uh, iemand hebt kunnen plaatsen. Nou, we weten dat daar heel veel banen liggen... Uh, waar, mensen, waar ze mensen ja. zoeken. Maar wat zijn nog meer sectoren... waar oudere werkzoekenden hun ei kwijt kunnen? Nou, er zijn op dit moment heel veel mensen nodig. Bijvoorbeeld in transport, in de bouw, in de techniek, in de zorg. Maar bijvoorbeeld ook in de financiële sector. Dus er zijn ontzettend veel mogelijkheden voor ouderen... om vanuit hun oude baan weer terug te komen in een, in, in een nieuwe baan. Maar ook bijvoorbeeld om met een klein beetje omscholing of bijscholing... in een andere branche aan de slag te gaan. Ja, En dan die nieuwe vacaturesite Die is van, vanaf, vandaag, vanaf vandaag te bekijken. Wat, waar kunnen mensen die vinden? Op www.ambo.nl slash werkt. Daar staat hij op. Uh, en dan maar hopen dat er... Uh, en laten we zeggen, daar mogen ook mensen terecht die die banen uh, hebben. Daar mogen zeker werkgevers ook uh, hun baan melden. Natuurlijk werkzoekenden. Uh, maar ook als je een part baan zoekt of bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, dan kun je die daarop vinden. Liane Den Haan van ouderenbond Ambo. Hartelijk dank voor de uitleg. Dan nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. Een grote reorganisatie bij de klantenservice van de Rabobank dreigt te mislukken, meldt het FD. De bank wil dat meer dan 1500 banen verdwijnen bij de klantenservice, maar dat lukt niet. In januari van dit jaar hadden al 900 banen verdwenen moeten zijn, maar dat zijn er pas 200. Het komt onder meer doordat veel werknemers zich ziek hebben gemeld. En ook lukt het maar niet om de gesprekken van callcenter-medewerkers en klanten te verkorten. Het project is ook veel duurder dan verwacht. De kosten liggen 45 miljoen euro boven de oorspronkelijke planning. Tussen 2014 en 2017 is er flink gefraudeerd met treinkaarten van de NS. Uit onderzoek van het AD blijkt dat er voor minstens 400.000 euro is gereisd met één NS-businesscard. En ook werd er voor een ton gefraudeerd met de regeling geld terug bij vertraging. 50 reizigers kregen jarenlang geld terug voor vertraagde treinreizen, ook al hadden ze die reis helemaal niet gemaakt. Tot juni 2014 hoefden mensen met een jaarkaart of studentenkaart niet in te checken. En daarna was er amper controle op de vertragingsclaims. De NS heeft het geld inmiddels bijna helemaal teruggehaald. Maar bij één iemand ging dat wat lastiger, omdat het was uitgegeven aan een vakantiehuisje. Er is een nieuwe manier gevonden om mensen met terugkerende depressies beter te beschermen tegen een terugval, schrijft de Volkskrant. Gedacht werd altijd dat antidepressiva de beste bescherming boden. Maar nu blijkt dat het veel beter werkt om antidepressiva te combineren met kortdurende therapeutische praatsessies. Mensen die beide dingen doen lopen 41% minder kans op een depressie dan mensen die alleen pillen slikken. Onderzoekers zeggen in de krant verrast te zijn door de uitkomsten. En Rotterdam, de Heek Airport, heeft veel last van vogels, vooral ganzen, die neerstrijken op de start- en landingsbaan van de luchthaven. Om te voorkomen dat de veiligheid in de lucht in gevaar komt, moeten er nieuwe manieren gevonden worden om de vogels te verjagen, zegt deze luchtvaartwoordvoerder tegen RTV Rijnmond. Het kan minimaal zijn, hè. dat kan dus uh, minimale schade geven aan een motor of aan de romp van het vliegtuig. Maar het kan ook leiden dat een vliegtuig een noodlanding moet maken. Of nog erger, dat een vliegtuig uh, ja, uh, crasht en dat daar zelfs gewonden en of doden plaatsvinden. Dus het is wel een serieuze aangelegenheid. Het vliegveld voert overleg met omliggende gemeente, provincie en natuurbeheerders. Maar dat overleg duurt lang en loopt ook vertraging op. Van de lucht naar de weg, want waar staat het stil in Nederland? Helemaal in de geest. Nou, echt stil staat het eigenlijk nog niet... omdat er nog geen bijzonderheden zijn. Dus ik uh, noem de files die de meeste vertragingen opleveren. En dat is op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Tiel... al een kwartier verdraging. En op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 8 kilometer. Je had het duo uh, Softcel. die hadden een paar hits in Nederland. Uh, maar toen stopten ze ermee als Softcel. En Mark Elmond ging eens eentje door. Dit is een liedje van hem uit 1988. Tears Run Rings. Elmond dus is eentje. Tears run our rings, was dat? Het is uh, tien minuten voor zeven nu. Ja, museum Singelaren dan. Daar hebben ze dus een schenking gekregen van Els Blokker. Dat is de weduwe van Jaap Blokker, de man van de winkels van Blokker. Het gaat om geld voor een nieuwe vleugel bij het museum... en om de Nardink-collectie. Dat is een verzameling van meer dan 100 werken... van Nederlandse schilders van rond 1900. En die collectie is vernoemd naar het huis waarin de Blokkers woonden in het Gooi. In een videoboodschap op de site van het museum... vertelt Els Blokker over haar collectie. Jan Sluiters en tijdgenoten, dat is eigenlijk de rode draad... van onze kunstcollectie. Vanuit die tijd hebben wij de meeste schilderijen gekocht. Ook omdat wij eh, natuurlijk heel erg geraakt waren door de kleuren, het fauvisme. Ja, dat, dat sprak ons gewoon heel erg aan. En het is gewoon een collectie die heel, met heel veel liefde... met heel veel plezier, met heel veel passie is opgebouwd. Ik hoop heel sterk dat mensen die naar de collectie komen kijken... daar enorm van genieten. Net zozeer als Jaap en ik altijd van onze schilderij hebben genoten. Ja, er kwam maar één museum voor de schenking in aanmerking...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 In uw persbericht staat een droom kwam uit toen ik dit hoorde. Nou ja, voor mij, ik ben negen uh, jaar geleden bij Singer gekomen... En, en ik dacht van jeetje, wat een prachtig museum. Maar we kunnen het verhaal van het modernisme... dat voor een belangrijk deel in de kunstenaarskolonie Laren. honderd jaar geleden is ontstaan, kunnen we eigenlijk niet goed laten zien. Uh, nog omdat we de, de stukken niet hebben en ook niet omdat het aan ruimte ontbreekt. Uh, ja, Die droom gaat nu uitkomen, want we gaan hem er nu voor zorgen dat uh, permanent dat modernisme in Singer te zien zal zijn. Ja. Kende u de collectie van de Blokkers eigenlijk? Ja, euh, nou ja, het, het zit zo... Uh, Els en Ja Blokker zijn al heel lang um, dicht bevriend met Singer Laren. We hebben heel veel vrienden die ons steunen. Dus die, die relatie was er al lang. Dus toen ik daar kwam... Toen werd ik al snel aan het voorgesteld en kwam ik ook bij ze thuis. En toen dacht ik van, jeetje, wat zien we hier? Dat is een beetje het beeld van Sjaki in de chocoladefabriek, denk ik dan. Nou, een beetje heel erg, ja. Als je, je museumman bent en je komt, ja. Toen, toen dacht ik van, oei, nou. Dus toen begon het te knagen, zou ik maar zeggen. En heb je toen ook al een balletje opgegooid van, joh, moet, moet dat niet eens een keer bij ons in het museum? Nou... Um, kijk, er is sprake, en dat zullen museumcollega's wel herkennen... van een, een, een, verhaal, een relatie die langzaam groeit in vertrouwen. Dus uh, een paar jaar geleden, uh, toen uh, ik bij mevrouw Blokker was... toen heb ik gezegd van, goh, uh, wat zou het fantastisch zijn. Ik zeg het u één keer, uh, wanneer de collectie een keer uh, geëxposeerd zou kunnen worden in Singer. En verder heb ik het er eigenlijk niet meer over gehad. Je moet ook niet hebberig overkomen ineens. Nee, maar wel, maar wel uh, duidelijk maken... Uh, ja. Wat je ervan vindt. Ja. En, en, en ook dat ik de relatie van de verzameling en Singer, het museum heel erg zag. En ja op een gegeven moment uh, dan, dan ontstaat zoiets waarbij, waarbij ik denk dat, uh, dat de wil uh, en de, de droom van, van mevrouw Blokker. Uh, u u hoorde het net, uh, ongelooflijk bijzonder dat zij het wil delen met het publiek en niet voor zichzelf wil houden. Ja, dat, dat die van haar uit onze richting opkwam. Kunt u eens wat meer zeggen over die collectie? Wat, wat is het voor collectie? Nou, het zijn uh, uh, schilderijen en, en dat werken op papier van kunstenaars als Jan Sluiters, Leo Gestel, Jan Thorop, uh, uh, Karel Willink en nog een aantal andere grote vernieuwers in de Nederlandse kunst. Uh, die begint zo rond 1900. En waarmee Nederland weer internationaal enorm op de kunsthistorische kaart werd gezet. Um, en die vernieuwers die zichzelf voor een deel de ultramoderne noemden. Zoals de Fauvisten in Parijs. Die eigenlijk heel brutaal een hele nieuwe kunst uh, neerzetten tegenover het oude. Wat toen het impressionisme was ook in Nederland. En die kunst wordt gekenmerkt door een um, niet zozeer een verfraaiing van de werkelijkheid. Als wel een, ja, een met de geest vervormde werkelijkheid in felle kleuren. Uh, weinig perspectief, uh, ja, eigenlijk statements, visuele statements in kleur en vorm. En, en het bijzondere is dus, dat, dat, dat zei u aan het begin al... dat veel van die uh, schilders in Laren ook hebben gewoond en gewerkt. Ja, want um, er gebeurt iets grappigs uh, in de 19e eeuw, grappigs... wat wel herkenbaar is, ook voor deze tijd. Industrie kwam op, stadsuitbreidingen, kunstenaars... namen de benen uit de steden, gingen het platteland op om daar de onbedarven natuur te schilderen. Ook in Laren, vanaf ongeveer 1870. En die kunst werd enorm geëxporteerd. Daarmee kwam Nederland echt weer op de kaarten te staan... de internationale kunstkaart, wat ik net al zei. Nou, dat is de eerste generatie kunstenaars als Mauve en Israëls... die we ook wel kennen van de Haagse school. En dan volgt een tweede generatie. En die zet zich daar te weer tegen af. En die gaan, zoals ik net zei, dat die hele heftige kunst maken... waarbij felle kleuren dominant zijn en niet zozeer... Een natuurgetrouwe weergave van de werkelijkheid. En die twee generaties, die kom je tegen in Laren. Bijvoorbeeld de stijlbeweging is ook in Laren voor een belangrijk deel ontstaan. Hè, waar we net het stijljaar van hebben meegemaakt. Nou, en waar kan je dat beter laten zien uh, op de plek waar het gemaakt is? Ja. Namelijk in Laren. En ik neem toch aan dat u dan dat ook een beetje gaat uitsmeren. U gaat ze niet allemaal in één keer in die nieuwe vleugel hangen? Nou, op dit moment kunnen we nog niks. Hoewel er op dit moment drie van de hoogtepunten uit de verzameling Singer getoond worden. Dus mensen kunnen al komen kijken, al een klein voorproefje hebben van wat er gaat komen. Maar als alles goed gaat, dan gaan we eind 2020 open met de Nardingvleugel. Waarin het modernisme te zien is en een stuk van het Singer, wat nu al bestaat dat daarop aansluit zullen we permanent de aanloop naar het modernisme laten zien. Namelijk de Haagse school, de Amsterdamse school, de Laanse school, de impressionisten. Ja, dus we moeten nog eventjes wachten. 2020 zegt u, dan is het echt allemaal te zien. voor nou, eind. Eind, 2020. Eind, eind, eind 2020, ja, maar dat is ook 2020. Ja, dat klopt. <laughs> ja, maar het is wel, maar het is wel werk in de winkel. Ja, zeker, nee, u wordt aan de slag. U, u ja, heb, u dat ik veel zin in u. hebt een hoop uh, neergelegd en daar willen we allemaal straks van genieten. Uh, dankzij de familie Blokker ook trouwens. Um, die schilderijen, u zei het al, er zijn er een paar nu al te zien in de huidige expositie. Dank voor de uitleg en ik wens u een mooie dag. Dat was Jan Rudolf de Lorm, de museumdirecteur van Singer Laren.